10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.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 Californië loopt met deze maatregelen voorop. Geen enkele andere Amerikaanse staat heeft zulke strenge milieuregels. Rolstoeltennister Esther Vergeer heeft vannacht voor de negende keer de Australian Open gewonnen. Landgenoot Annie Coote bood nauwelijks tegenstand. Het werd 6-0 en 6-0. Bij de mannen was de Nederlander Michael Scheffers de sterkste in de finale bij het rolstoeltennis. In Melbourne wordt nu de vrouwenfinale gespeeld... tussen de Wit-Russische Azarenka en de Russische Sharapova. Het gaat niet alleen om de titel. beide kunnen na winst ook de nummer 1 op de wereldranglijst worden. Het weer, eerst nog wat buien, vanmiddag droog en meer zon. Het wordt een graad op 5. Komende nacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen overdag is het droog met temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Het is ruim drie minuten over een tien. Mm. Eh, welkom terug bij het laatste uur van de nieuwsshow. Over ruim twintig minuten is recessent. Arie Storm te gast voor de boekenrubriek. Eerst maar de prachtige vraag. Arie, zijn er nog nieuwtjes? <laughs> nou, er zijn altijd nieuwtjes, natuurlijk. Het beste is om gewoon de boeken zelf te lezen. VSB-poëzieprijs is uitgereikt, Jan Lauwerijns. Zo, verrassend. Van harte? Nou, er werd een beetje... Ik, ik heb het zelf niet gelezen. Ja, de Bundel, Vechter zeiden dus allemaal. En toen allemaal werd het Vechter, Jan Lauwerijns. En het, het schijnt uh, een moeilijke poëzie te zijn. Maar laat dat geen... Uh, uh, beletsel, beletsel vormen om uh, er toch uh, geïnteresseerd uh, naar te zijn. Hmm. Want poosie die moeilijk is kan... Ja, die lachen, Peter. Het komt wel spontaan kan, kan, kan prachtig zijn. Dat, okay. uh, uh, uh, dat moeten we niet... Uh... Ja. Ja, weet je nog dat je vorige week opeens helemaal onder de indruk was van Ingmar oh, Nee, maar ik ben wel meer onder de indruk van... Oh, zeer, van soms, ja, ik ga van, met Arie binnenkort... Dus gaan we die bundel even doornemen. Boeken werpen hun schaduw vooruit. Ik zal... Uh, uh, collega Pieter Steins, zit hier volgende week, als ik het goed zeg, ja. Uh -huh. Die uh, nou, ik weet niet of hij er wat aan gaat doen. Maar uh, je hebt van die boeken die, die, uh, ja, die, die al voordat ze uit zijn al heel veel aandacht genereren. En dat geldt voor uh, Beste Vriend. Het nieuwe boek van Robert Vuijsje. Ik heb hier de drukproef voor me liggen. Ik heb het nog niet gelezen hoor. Dus, het staat ook onder embargo tot 2 februari. Dat is het nog niet. Nee. Maak je een nou, beetje nou een zuchtgeluid, Jan? Ja, een ja, een ja, Jan Peters die, die sprak mijn boek al vervoerde. Ja, die de, niet uit ik Maar, goed, dat maakt maar ik, ik zag dat in de Volkskrant werd hij al geïnterviewd, Robert Vuijsje. En, uh, nou, ik, ik ben ook benieuwd naar dat boek. Uh, een boek moet entertainment zijn, zegt hij. Oké. Okay. Nou, dus en, daarmee en je al een hoop kritiek de wind uit de zeilen nemen, denk ik dan, hè? Nou ja, je kunt natuurlijk zeggen dat je je kapot hebt verveeld. Dan is het toch maar goed. Oh, ja. dan, uh, maar oh, ik heb het niet gelezen. Dus. Ja, de, de stem die u daarnet even tussendoor uh, hoorde, is het van Jan Siebelink. Die, ja aangeschoven is. Vandaar die, dat we hier echt zijn. Ja, ja precies. Ja, ja. Uh, ja, de en de uh, collega Pieter, ik had het erover, die heeft afscheid genomen, of uh, gisteren in de NRC, van zijn functie als chef boeken. Dat, hm. uh, de voorpagina van de NRC, chef boeken Pieter Steins, wordt directeur van het Nederlands Letterfonds. Na 22 jaar als literatuurcorrespondent bij NRC Handelsblad maakt hij de balans op over de mooiste afscheidsscènes in de literatuur, heeft hij vervolgens Kijk. een stuk geschreven. Wat een leuk, wat een goed ja. idee. En, uh, nou, ik zou natuurlijk een zo beetje incestueus zijn als we het er al te uitgebreid over hadden. Maar aan de andere kant, Pieter heeft wel iets op de kaart gezet waar hij roem en vaam, maar ook de nodige kritiek mee heeft verworven. Het literaire schema. Dat is zijn ding. Dat maakt hij met veel plezier. Hij verbindt van alles aan elkaar via een soort webben. En, uh, en nu heeft hij uh, in de krant van gisteren het ultieme schema gepubliceerd. De stamboom van de westerse literatuur, verhalende fictie. Ja, de luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien, maar, maar ik ga het toch een beetje webcam, naar, de, ja. naar de webcam ophouden. Nou, maar... Je ziet een soort uh, vertakt web met uh, allemaal ja. auteursnamen. Verder eigenlijk geen toelichting. We beginnen uh, volgens Pieter met, Homerus, nou, met de Bijbel. Homerus, Shakespeare en Cervantes. Okay. Daar komt alles uh, uh, uh, ja. vandaan. Even kijken of uh, Jan Siebelink het schema gehaald ja. heeft. Nou ja, nou ja, uiteindelijk Notenboom, AFTH. De Guy de Michelin. De Nederlandse scherps. Ja. Maar goed, het is intrigerend om naar te kijken. Ja, dus, uh, uh, ja dat is toch wel. Uh, nou ja. En uh, uiteindelijk neemt hij afscheid. Het is, het, is, het is een beetje echt een aardig stuk om te lezen. Ja. Pieter weet natuurlijk heel veel van literatuur. Maar het is aan het eind zit je bijna te snikken. Uh, de afscheid is een beetje sterven, zeggen ze altijd. En dat doet Pieter in dat stuk ook een beetje. Want hij zegt, is er dan nooit een vrolijk afscheid in de literatuur? E? Nou, eigenlijk is dat er niet, zegt hij. Maar er zijn wel wijze manieren van afscheid nemen. En dan komt hij met de uh, slotzinnen uit een van zijn favoriete boeken... van Marguerite Jurgenaar. Wat ik in staat was te zeggen, is gezegd. Wat ik kon leren, is geleerd. We zullen ons een tijd lang met andere werken bezighouden. Nou, We zullen er volgende week even over doorzagen. Zullen jullie nog iets wat ik Even de titels Ik noem de titels, ja. Van de Deense schrijfster Helle Helle. Geen pseudonyme ze echt Helle Helle. Dit zou in de tegenwoordige tijd geschreven moeten worden... Zo heet het boek, is. geen kritiek van mij, maar dat is de titel. Uh, Stijn van der Loo, een relatief jonge Nederlandse schrijver... heeft een roman gepubliceerd, Slopers, getiteld. Andrew O. Heken, dat is een schot, heeft een boek geschreven. En dat heet Het waanzinnige leven van Maf de hond en zijn baasje Marilyn Monroe. Ik nee. dat we later Joyce Roodnat hebben over de film. Absoluut. Gaan we het over Marilyn Monroe hebben. Uh, in dit boek uh, vertelt haar hond over uh, haar leven. En ik heb meegenomen, toch maar uit de perpetua reeks... Max Havelaar van Multatuli. Is dat nou echt het beste boek uit de Nederlandse literatuur? Okay, dan moet je straks uh, nog even uh, in het schema ja. kijken waar het staat, hè? Precies. Ja. <laughs> Goed, dat en meer over 20 minuten besluit de nieuwsjopee... <laughs> Arie zei het al vandaag met een gesprek over de film... My Week with Marilyn. Hoe levens echt, weet actrice Michelle Williams. En ze heeft er een hoop complimenten voor gekregen... het sekssymbool en icoon van de jaren 50 neer te zetten. Gaan we allemaal bespreken met filmdeskundige Joyce Roodnout... die voor ons de film heeft bekeken. Maar we beginnen met twee vrienden. Die in mei 1940 naar Engeland vertrekken. Een leven, sorry, een levensgevaarlijke opdracht moeten vervullen in oorlogstijd. Samen met een vriend die jou de vrouw heeft ontfutseld, van wie je zietels veel hield. Er is minder voor nodig om het tussen twee mensen tot een treffen te laten komen. Jan Sibelink schrijft in zijn nieuwe korte roman Oscar... in hallucinerende cirkels om die confrontatie heen. Totdat de hoofdpersoon wel onder ogen moet zien... wat er precies tussen hem en zijn rivaal is voorgevallen. En hij daarmee zijn geliefde voorgoed wint of verliest. Dat moet u zelf maar uitmaken. Ga niet alles verklappen. Jan Sibelink, goeiemorgen. Goeiemorgen, Niekke. Ja. Ja, dat is uh, een, ja. U, u zit naar de inleiding te luisteren ja, ik vind en heel denkt, mooi. En waar en... gaat dit over? Of nee, niet maar nee, ik vind dat die halluc hallucinerende cirkels, om, oh. uh, want het sluit steeds dichter. Ja, uh, dat klopt, hè? Uh, en opeens, ja, ja. Uh, boom, dan is er explosie en, uh, en dan gaat één eraan. ja. Uh, uh, ja. Um, ja, ik zei net, we, gaan, we moeten niet het hele boek natuurlijk vertellen. Nee, maar goed, nee. uh, ik, ik dacht even, uh, je bent twee jaar voor de uitbreken van de Tweede Wereldoorlog uh, geboren. 38, ja. Ja, dus die, die vroege jeugd heeft zich in de oorlog uh, afgespeeld. Ja, is ik dat ben, toch toch een oorlogskindje natuurlijk. In die ZRL, zo ja. Maar nou, ja, heeft je dat gevormd? Ja, dat weet ik niet. Maar, um, nou, ik weet wel dat, mijn vader had toen ook die kwekerij al. En die kwekerij is helemaal plat gebombardeerd. We lagen ook wel een beetje in de vuurlinie van de Slag om Arnhem. In, uh, nou, in de oorlog dan. En, en er kwamen steeds patrouilles... Uh, Duitse soldaten over het, over het terrein heen. En soms, soms lag er ook wel een, een dode soldaat... in de goot voor het huis. En mijn vader had schuttersputjes gegraven. Moesten, in elke voortuin moesten twee schuttersputjes zijn. Zodat er alarm was, dan kon iedereen die daar rond... die daar liep, kon, in elke tuin kon je uh, wegduiken. Dan, zie. Ja. En ik... Ja, ja... Dus ik heb, ik heb de oorlog en, en, die, en die bombardementen naar Duitsland... die, die vluchten, vliegtuigen, heb ik allemaal wel gezien. En, en, maar goed, het is dus wel een... Je Want dat is het decor van, de, van, van, van dit boek, dat is de oorlog. Ja, en de oorlog heb ik, nou ja, het heeft nog nooit tot mijn palet gehoord. Nee, Het he, en, en, moest een keer. Het moest een keer. En, maar het is een beetje de impuls, of de, de gouden vonk, zoals Mulisch dat dan zegt... Uh, om tot een boek te komen. Dat was uh, het moment dat mijn schoonvader... Uh, uh, bewust een einde aan zijn leven wilde maken omdat hij heel erg ziek was. En uh, de ochtend daar, op die ochtend... Uh, kreeg ik van hem een mapje met op ruitjespapier geschreven een, een verslag. En ik wist dat hij stafofficier was geweest uh, in de oorlog... In, bij het commando Zeeland. En uh, nou, je zei, lees dat, dat maar eens. Uh. En misschien dat je daar wat mee kunt doen. En ik had ook wel eens, wel eens gehoord dat hij een hele geheime opdracht had gehad... in de oorlog. Maar hij, wilde hij zweeg daarover. En, uh, dus dat was toch de bron om, om Even, oh, wat meer te, te, te gaan lezen daarover... En, uh, ja, ja, dan, ja, ik zag dat verhaal wel aankomen zo. En, en ik hoorde op een bepaald moment ook wel de explosies en, en op een bepaald moment ben ik dan toch word ik een beetje Oscar en, en, en ben ik de held want ik was natuurlijk ook, ook leraar nog. dus ik, weet, ik ken dat vak wel want uh, hij was ook leraar in, in, in Den Haag ja. later in Arnhem dus het is toch ook een beetje ja, gebaseerd dan, op dat verhaal van je schoonvader? Dat nou, is ja. alleen de impuls en toen heb ik ja, het losgelaten ja. verder. Ja, Want de oorlog is het decor van het verhaal eigenlijk. Ja. toch? Ja, nou, het, is, het, is, het, het, het is het geweld van. Het is de, nou ja, uh, de oorlog in het Westen. Dit oost was hij bijna afgelopen, althans ja. de, de eerste veroveringen van, van Nazi-Duitsland. En dan is Noorwegen, Denemarken. Nederland wordt die capituleert. Maar en dat is het, het bijzondere. Niet, ja? uh, 15 mei gebeurde dat, 1940. Maar dan wordt in Zeeland doorgevochten, want een Frans leger hielp Nederland. En onze generaal Winkelman had geen bevelsbevoegdheid over die Franse generaals. Want Nederland hoopte neutraal te blijven. Dus er was nooit over gesproken wie dan, wie dan het bevel zou voeren. En, en in, die, ja, in, uh, uh, in die vluchtende horden van vluchtelingen en van uiteengeslagen troepen... gaan dan twee... Dus de nazi's zijn in, in oorlog en dan zijn er twee... Vrienden. Twee vrienden ja. die be zijn samen in oorlog die ook in de oorlog zijn ja, natuurlijk. Die zijn ja, die, want die, dat, dat zijn twee vrienden zijn beide uh, leraren aan de Haagse school. Ja. En beide leraren Engels. En die worden samen op een, uh, nou ja, op een... Missie, missie gestuurd? Ja, op een missie gestuurd. Ze moeten geld naar, uh, naar ja. Engeland. En dat is historisch. Dat is een historisch feit. Ja. En uit uh, de Nederlandse bank is dat geld, 5 miljoen Hollandse guldens. En die moesten via Duinkerken naar Londen gebracht worden, waar Willemina met haar regering zat. En die had geld nodig. Want zij wilden de, de troepen in, nieuwe, in, in zeeuws vlaanderen en in Noord-België uh, tot een nieuwe eenheid uh, smeden. En dan, wilden, en dan wilden ze Nederland weer snel heroveren. Ja. Dat was de idee eigenlijk. En die twee mannen die gaan op pad. Maar ja. die, die hebben, wat je net al zei... met elkaar ook een strijd om een vrouw. Een vrouw. Ja. En dan uh, gebeurt er iets... En uh, het, het, het boek verhaalt eigenlijk uh, in flashbacks... Hè, die, die tocht van hun twee uit 1940. Maar na de oorlog gaat die ene, die, die Oscar, die is overgebleven... die andere die is uh, gestorven, ja. gaat met die bewuste vrouw opnieuw... die ondertussen trouwens met, met zijn rivaal dus getrouwd is... Ja. gaat hij opnieuw die tocht maken ja. op haar verzoek. Dat is de structuur van het boek. Ja, en ja, het boek opent met de scène... dat de, de resten van die vriend die omgekomen is... Uh, worden herbegraven in Nederland. Ja. En dan... Maar, want ik heb, en dan komt hij binnen om ook... Uh, ja, condolences... Uh, om, om, om haar te condoleren. En dan ziet hij die schitterende vrouw staan... die, die ooit zijn vriendin geweest is... voor de oorlog. En, maar ik heb heel lang moeten wachten... en heel lang moeten nadenken... voordat ik voordat die scène opdoemde. Je bent als schrijver toch een beetje afhankelijk van... wat, wat gaat er nu. Ik heb nu heel veel gelezen en ik weet wel ongeveer wat ik wil zeggen... Maar, Waar, hoe begint dat boek nou? En, uh, ik le legt u dan nog eens verder uit? Want U heeft dan dus wel de structuur bedacht. Ja, dat... Namelijk die tegenstelling tussen die Tuurlijk. twee. Maar die plaats van die vrouw die moet daar dan nog op een of andere manier gevonden nou ja, die... worden. Ja, en, en, en hoe begint dat boek dan? En, en met welk beeld? Ik wil dat lezen. Wel wat, gelijk wat binnengezogen in dat verhaal. En denk, nou, nou wil ik ook weten hoe dat goed is. Want dit is natuurlijk geweldig. Die man gaat ook, die gaat ook grenzen over. Want hij begint haar bij die kist waarin... De rest liggen ja. van een man die te rijden. Die vrouw nou, begint hij ja. Ja, ja, bijna. Ja, of hij, hij gaat in ieder geval te ver. Hij kust er hartstochtelijk. En, en, nee, ja, dan, dan wil de lezer toch wel weten wat, wat, wat is hier allemaal aan de hand. En, Zal ik even voorlezen? Ja. Dan zegt hij, staan ze dus bij die kist. Hè? Ja. En dan zegt hij, hij wilde opnieuw haar mond kussen. Zij weerde hem af. Esmee, vijf jaren zijn er overheen gegaan. Hij had haar handen weer gepakt, voelde de rand van de kist tegen zijn rug. Hij staat dus met zijn rug tegen die doodskist. Oscar besefte dat hij zich ongepast gedroeg, maar hij kon niet anders. Zeg wat. Hij hoorde het gekuch, het gefluister vanuit het duister. Voetstappen kwamen op hem af. Alsjeblieft, gaat u mee, u verstoort dit zijn. Hardhandig werd hij aan zijn schouders weggevoerd. In de hal leek hij tot bezinning te komen. Deze man heeft zichzelf niet in de hand. Nee, het... het, het. Ik, ik, ik kan wel verklappen, nu in het klein comité bij elkaar zijn... dat die schoonvader toch een grotere rol gespeeld heeft. Want die schoonvader was getrouwd met mijn schoonmoeder. Ja. De, de, de vrouw van mijn... Moed, de, de vrouw? Moeder, en de moeder. De moeder van, moeder vrouw, van mijn ja. vrouw, ja. En, Maar hij, hij had ook een vriendin. Waar hij, die, dat, dat, dat was een jonge uh, lerares die hij moest inwijden in de school. En dat, dat is ook wat geworden. Dat, dat komt ik in het boek van. En dat is goed gelukt. Dat is goed gelukt. En op een bepaald moment... Uh, vraagt die vrouw: kies voor mij of blijf bij je vrouw en, en kinderen. En hij kan niet kiezen. Intussen wordt zij verliefd op de andere en op zijn vriend, een collega, wat dus in het echt ook zo ja, ja, ja. gebeurd is. Maar zijn vrouw overlijdt, dus bij schoonmoeder, en, uh, uh, en de man van zijn vriendin, waar oh. ze met overlijdt. En dan is dus in het echt is het wel uh, is die man overleden van haar. Ja, ik heb de scène dan meegemaakt dan ze dat hij daar staat. Ja, met, ik ben ja. met hem samen gaan, haar gaan condoleren. Ja. En haar man lag in de kist. Dus het is wel een ander verhaal, maar die lag echt daar. En, ja. en dan begint hij haar zodanig te zoenen. En, zo zie, en je bent nu van mij. Beide zijn dood ja. en niets houdt ons. En dan houdt zij hem af en zegt: dat ze zegt Ik moet eerst nadenken. Dat heb ik in het echt meegemaakt. Ja. Vlak bij de Monitas Stichting aan het achterstation in Arnhem. Ik hoor de treinen nog, ik hoor nog de omroepberichten... en terwijl hij dan daar staat, en de hele familie staat te wachten... dat is Dat, is, dat is wel heftig, zeg. Dat is echt heel heftig. Ja. En, en, en, en uh, ja, daar kom ik dan steeds niet over uit. Hoe, hoe, hoe, dan gaat hij heel ver. En daar gaat hij, maar ik hou, een roman wordt pas spannend... en het levert trouwens ook als je grenzen gaat overschrijden natuurlijk ook. En, ja. Ja. Nou ja, wat, wat er <laughs> verder nog natuurlijk in zit, die twee ja. mannen... Hè, want die, worden, die ene heet It ja een de naam maar goed de it daar uh, worden dan weer ook wat er zijn er wat kritiek ja. gesteund over het boek over dat, dat it dat zou dat een betekenis hebben en dat ja, s dat heb ik niet aan gedacht he, dat s mee dus mensen plakken er ook altijd weer van alles op he. nee die, want, want een broer van deze, van deze schoonvader die ik ook goed gekend heb die heette normaal Gerard die werd altijd it mm -hmm. genoemd ook dat was ja. om it voor mij omdat hij vroeger niet en, ik kon zeggen ja, maar wat aardig? vind je daar dan van als als, als een ja. broer dan, dan zo'n resistent daar dan enorm veel achterzoekt dat, he, dat dat ja, maar ja, S en het IT. En, uh, ja, daar kijk ik met een beetje lichte verwondering naar alleen maar <laughs> voor de rest. Want ik heb er helemaal niet aan gedacht. Dus en SM ik een nee. schitterende vrouwennaam. Uh, of, of is dat ook een verraad in de oorlog geweest in Groningen? Bij het verzet, ze heeft een schitterende vrouw. Ze hebben een beroemde film over gemaakt, of een documentaire door Jan Blokker nog. Dus daar kom ik aan. Die naam Esmé komt ook uit de oorlog. In een andere wijze. Wat een, een, ook een mooi thema is in het boek, is dat die, die Oscar, er die, die was eigenlijk een beetje een, een timide figuur, ja. die, It, dat was zo'n flamboyante man, die altijd alle meisjes achter zich aankreeg. En, en dan gaan ze samen op die missie. En dan, dan, dan, draait, het dan, om. dan draait het om. Die, die, die Oscar die uh, wint aan zelfverzekerdheid door die oorlogssituatie. Ik denk, ik denk dat de, de oorlog is dat, masculine uh, uh, ge atavistische gevoelens oproept... en hem sterk maakt. Hij is een bedeesde, verpieterde bijna, ja, uh, leraar op school. Figuur. Hij wordt niet gezien door collega's, behalve door die ene dan. En het is een vriendschap die ongelijk is ook. De ene bewondert en de andere wordt bewonderd. En, um, en, ja, in de oorlog draait het om en wordt hij de sterke man en de... En de sterke man op school wordt een lafaard. En. Ja, ja, van dat soort dingen hou ik ook van. Want dan wordt het heel complex, natuurlijk ook. En eh, bovendien maatschappelijk krijgt hij in het leger ook nog een hogere rang. Door een, door een bijzonder toeval. Hij kan trouwens heel goed met het pistool overwerken. Ja. Die kan hij goed. En hij mikt nu dan eens zo stiekem op hem. Hè. De, uh, ja. Ik heb zelf goed geleerd om. Ik ben zelf officier geweest en vaandricht. Dus ik, ik moest goed leren. Om een pistool te, uit elkaar te halen bij de instructeur en weer in elkaar te zetten. En dan kon redelijk goed kon ik schieten op die poppetjes die bij zo'n kogelvanger uit de, uit de grond kwamen. En dan moest je snel mikken en zo. En daar uh, had ik wel hoge punten voor. Dus, dus ik, die verhalen ken ik ook allemaal wel een beetje. Ja, en dan komt het ken... allemaal op een bepaald moment samen in zo'n. Kan, kan ik dat allemaal in zo'n verhaal zetten. En, uh... en dat dacht je ook, want meestal zijn je boeken dikker. Dit moet een, een ja. korte roman zijn. Ja, ik, ik, het moest geserreerd, ja. geschreven worden en alleen dat maar op die mannen gaan. En wat, wat, hoe gaan die met elkaar om? Uh, uh, als de ene jou, jouw geliefde afpikt, dan moet dat uh, consequenties hebben. Dat is wel zijn eigen uh, schuld, hè? Hij had zelf een beetje geraald ermee. Ja, maar maar in de jaren 50, 60, ja, ja. om, om okay. een om, om, om gezin te verlaten, dat, mm -hmm. dat, dat lag ook niet in zijn karakter. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Maar goed. Hoewel hij toch op school ook niet marchandeerde. Hij was wel flink in die zin. Op een bepaald moment wordt hem gevraagd om een cijfer te veranderen. Mm -hmm. Ten gunste, want uh, iemand van het schoolbestuur wilde gaan... dat zijn zoon toch overging. En dat zijn dingen die ik zelf ja, meegemaakt dat, dat, heb meegemaakt. Dat, dat, dat, dat begrijp ik dan meteen. Ook aan mij is dat gevraagd. En op een bepaald moment weigerde ik dat dan. Ik zei, "Dit doe ik niet gewoon. Want, ik zei, tenzij iedere leerling in de klas ook een, cijfer, een punt omhoog gaat voor mijn vak dan. En, uh, maar, goed. Het, <laughs> maar ik vind het leuk om dat er even in te brengen zo. Ja. Nou ja, het, het is ja. natuurlijk toch ook weer een, een, een boek dat heel erg goed, uh, denk ik, in... Uh, heb jij het al gelezen, Adi? Nee, nee, ik, nee. In je oeuvre past. Het gaat toch ook weer over de, de, de, de duistere uh, kanten, een beetje de foze kanten van de mensen. Ja, ik mag, ik mag graag afdalen in de, ja. de troebele schemer ja, ja. van, van de menselijke geest. Ja, ja, bij de kinderangsten heersen en, en, de, en de wanen ontstaan en zo. En de, de, de, daar voel ik me wel heel goed uh, thuis <lacht> in de <het> wat broerige. <lacht> ja. ja, nou ja. Maar, maar, ja ik, ik, vond, ik vind het zelf wel een gruwelijk spannend verhaal eigenlijk. Dus, het is uh, ook een spannend ja. verhaal. Want ik, wat ik wel leuk vind voor mezelf zelf om mee te maken als schrijver dat ik niet goed weet. Ik denk dat de held van het verhaal al eerder weet wat er gaat gebeuren dan ik dus. Dus hij weet al dat hij die man gaat... Uh, want ik wist niet hoe het af zou lopen. Uh, ze konden ook... Ja, dat de ene vlucht... Met die ja, dat moeten we ook niet vertellen, hoor. Ja. Wat bedoelt u nou? Dat u pas nou. echt schrijvend... die beslissing heeft genomen? Ja, ik ken, ja, of ik, of iets in mij dan. Hè, want schrijven... Maar pas achter... Pas nou, ja, in het proces. Ik denk dat die, die helft die ik zelf... natuurlijk zelf creëer, net uh -huh. zoals je met voetballen zegt... Je, je dwingt een goal, een goal af, hè, want dat, die hangt in de lucht dan. Zo... zo uh, uh, langzaam ontstaat die held ook in mij als schrijvende wijs. Want ik moet op mijn kamer. In de, het boek wordt slag geleverd op het slagveld. Maar ik moet op mijn kamer slag leveren met, met woorden natuurlijk. Mm. En de grote vijand is dan. Of ik het, het juiste woord. ontsnap je heel gauw. Maar dat heb ik dan toch wel gevonden. Maar die held weet. om een bepaalde mensen. die is zo dan neergezet. dat hij leeft en zijn, ei, zijn eigenheid heeft en zijn eigen gang gaat. En, dit, en, en ik weet het eigenlijk nog niet, hoe dat dan gaat. Hoe, hoe, wat, met, wat hij gaat doen. Dat is paradoxaal. Je wel. zit op een goed moment uh, gewoon in de kamer en denkt... wacht eventjes, aan het <laughs> ja? ontbijt. En het gaat die en die kant op. En moet ik dat dan ontdekken of Nee, maar als schrijven, Kijk, je schrijft een zin. En die zin bevat een beeld. En, uh, eh. en, en dat beeld brengt mij weer bij een volgende zin. Ja. En zo, zo gaat ook die, die, die held een andere kant op dan ik misschien wel van tevoren bedacht heb. Ik, ik had nog niks voor hem bedacht ook. Ik wist alleen dat ze met z'n tweeën op reis zouden gaan. Ja, en... Het, het moest wel, het moet, kijk, je gaat niet De over ene het, het, ene het geluk het praten. Je gaat niet over, als het goed afloopt, is, is er ook niks aan. Nee. Dus het, moet niet goed, het kan niet goed aflopen. Le bonheur ne se raconte pas. Hè. De, die, uh, ja, daar, daar kan je dus, niet leuk over. Maar hoe, maar hoe precies, en dat hij op laatst opeens... En, uh, dat hij dan in die auto gaat zitten en dat hij gaat schieten op die man... terwijl hij denkt dat, die, dat hij die, met die auto weggaat, of ver wegvlucht. Dat wist ik niet van tevoren dus. En ik denk dat de held... Het, die schiet die het wel eens. Want ik heb zo'n zo man gemaakt... Die, die, die, uh, die zichzelf wil gaan overstijgen in het verhaal. En, en, en de oorlog brengt hem... Het is geen verheerlijking van de oorlog trouwens... maar het is wel dat... Ja, het is wel een... een uh, er, wordt, er wordt iets heel mannelijks wordt, uh, uh, opgelicht uit iemand... en, en, en naar voren gebracht. Of, Je zit er nog helemaal ik. in, hè? Ik zeg, ja, ik, ik, maar ik, heb hier, ik, ik reis. Ik be, die Oscar heb ik. Ik heb zelf staan schieten daar natuurlijk. Ja. Maar, maar zit u niet alleen al in uw hoofd in het volgende project? Ja, Ja, ik wou het zeggen. Want, en ja. dat laat je dan toch niet los? Nee, nee maar ik, nog ik ben al heel ver in een volgend project. Ja. Dat, dat, dat, dat is ook al aangekondigd hier en daar. Dat, oh ja, dat ja. gaat. Wat is ja, dat dan? Ik ga, ik, nou, ik, ik, ik ga een mooie grote roman schrijven. Daar ben ik heel lang mee bezig. En dat, gaat, dat speelt in Parijs. Heeft trouwens ook, zit ik nu te bedenken... een beetje met de oorlog te maken. Want het was het moment in, in, in 62, 63... dat de OAS aanslagen pleegde... in verband met Algerije, de Franse dat, Algerijnse vrijheidsoorlog. De Gaulle was... Uh, er zijn aanslagen op de Goal gepleegd... door, ge, gepleegd door de Jakhals. He, de Jekyll, een beroemde boek wat er over geschreven is. En ik... Woonde in dat, op dat moment in Parijs. Studeerde studeer, studeer, en ik had een kamer in de Cité Universitaire in het Algerijnse huis trouwens. Ben ik ben ook dan bestolen door een Algerijn, maar goed. Maar dan zat ik om het op een terras op de Carrefour de Loron. En dan drie uur later kwam François uit de krant. Ja. Met een nieuwe editie, met alleen een nieuwe voorpagina van bom, uh, een kneedbom of een plasticbom gevallen op, uh, uh, nou ja, op <coughs> uh, zeg het terras van. Brasserie de Lodion of zo. Had het daar net gezeten. Dus ik had ook... En er waren er tien doden gevallen en zes zwaar gewonden. Maar dus er ging een hele gekke sfeer aan prijzen. En, dat, wil ik en dat, dat is de achtergrond van, van dat terrorisme. En daar loopt een jonge man. Dan gaat je verder. Nee, nee, nee, maar. Ja, goed, dat, dat, maar daar dat, dat, heb ik wel zin, daar heb dat, ook wel zin dat, om dat te doen. Dus daar ja, hebben twee keer al de oorlog. Te, maar ja, maar, en ook daar weten we niet hoe het afloopt op dat ogenblik. <laughs> uh, nee. Nee, dat weet ik ook niet. Nee. Mooi hoor. Dat, is avontuur. dat is ook een avontuur voor ja, mij. Hoor. Mooi. Dat moet ook, als je het... Ik denk dat een schrijver als Versdijk te schematisch, ook bezig, vaak bezig oh. ben dan, heel, dan moest weer de huishoudster aan bod komen in het volgende hoofdstuk en dan weer dat. Maar ik, ik uh, uh, dat heeft ook Updike wel eens gezegd. Je moet het, het boek zijn gang laten gaan als het goed gaat. Als je de goede toon hebt en een goede cadans, dan, uh, dan, dan, dan schrijft dat zich vanzelf eigenlijk. Dankjewel. Ja, je wel. Ja. De strijd dus het is vaak moeilijker dan ik het nu zeg hoor. Ja. Goed. Nou, dat snappen we. Jan Siebelink, dank je wel uh, voor je komst naar de studio. Het ging dus over de nieuwe kleine roman. He, het is een, uh, een mooi klein... Het is mooi gemaakt, hè? He? Het is mooi nou, uitgegeven, ja. Het ziet er, pracht het ziet er prachtig het. uit. Van Gogh, ja. hè, hiervoor. Ja, het is ja, van Gogh, ja, ja. ja. Een uitgave van De Bezige Bij. En uh, als u nog even iets over wilt lezen... kunt u altijd terecht op onze teletextpagina 260... en op onze website, nieuwshow.nl. Dank je wel. Dank je wel, ja. Jan. Dag.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 is in my shoes. Restless feeling Van die muziek waarvan je verwacht dat Rudolph the Red, Nosed reindeer, elk moment zijn kop op de hoek kan steken. Zo'n half kerstviertje. Hm, hmm. Niklo. Restless feeling. Um, Australian Open in Melbourne oh. is aan de gang. De damesfinale Sharapova-Azarenka. Waarschijnlijk is de eerste set afgelopen. Ik hoor ze lekker krijzen in van maar Ja, dat zijn uh, de hoogtepunten van de eerste set. De eerste set inderdaad uh, net afgelopen. 46 minuten geduurd. En toch wel heel verrassend gewonnen door uh, Victoria Azarenka. Ik zag het aan het begin van die eerste set uh, helemaal niet naar uit. Sharapova brak meteen de service van uh, haar tegenstandster. Nou zegt dat in het vrouwentennis niet zo heel veel, maar goed. Azarenka kreeg toch een tikkie, kwam zelfs 2-0 achter. Overduidelijk Nerveus, haar eerste Grand Slam-finale. En er staat natuurlijk wel wat op het spel, want behalve de titel hier in Melbourne... spelen de vrouwen ook voor de nummer 1 positie op de wereldranglijst. Die is, die is vakant. Wie deze finale wint, is meteen ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Nerveus begint dus van Azarenka, ze kwam 2-0 achter... maar daarna kwam ze, kwam ze ijzersterk, rus, uh, ijzersterk terug, uh, de Wit-Russin, nummer 3 van de wereld. Uh, speelde goed gevarieerd, uh, liet Sharapova uh, lopen. Ja, en dat is toch uh, ja, niet het sterkste punt van Marie. Via Sharapova. En Azarenka won de eerste set zojuist met uh, 6-3. Verrassende ontwikkeling dus op het Centercourt... court. De grote Rotlever Arena op Melbourne Park. Vrouwen gaan beginnen aan de tweede set. De eerste set dus gewonnen, 6-3 door Victoria Azarenka. Hartelijk dank. Jorde, Mark Brasser. Meteen opgevolgd door Arie Storm. Vertel. Ja. Goedemorgen. Nou ja, we hadden het net over de oorlog. Of uh, Jan Siebelink had het mm. daarover. En dit boek sluit. Wat ik nu in mijn handen heb. Het boek dat ik nu in mijn handen heb. sluit er uh, redelijk goed op aan. Dat is uh, het boek Slopers. Heet het, Slopers, een roman van Stijn van der Loo, uh, geboren in 1963. Het is zijn derde boek. En het speelt, en dat maakt dit boek uh, bijzonder, behalve nog wat andere dingen, in de periode vlak na de oorlog. Zeg maar, tot aan midden jaren 50. Ergens in een gefingeerd Brabants landschap. Tenminste, dat landschap is niet gefingeerd waar de plaatsnamen zijn uh, verzonnen. Maar je ziet dat het in Brabant is. En daar hebben de broertjes Peck, zo heetten ze. Jongens van begin twintig, iets jonger misschien zelfs nog... hebben een slopersbedrijf. Het is de tijd van de wederopbouw en van de Marshallhulp. Dus Nederland moet worden opgebouwd. Maar als er iets moet worden opgebouwd, dan moet er ook iets worden afgebroken, hè, want waar al die nieuwe huizen moeten komen, daar moeten krotten en overblijfselen uit de oorlog, uit de weg worden geruimd, dat doen onze, onze broertjes. Met hart en ziel en met lust en met overgave. Het zijn echte slopers. Uh, de oudste van de twee broertjes is een beetje de leider van het bedrijf. Hij heeft ook allemaal personeel in dienst. Maar dan moet je denken aan het type mislukt op school en, uh, nou ja, dat zouden we ADHD'ers noemen tegenwoordig. En, uh, nou ja, niet helemaal goed bij hun hoofd. Dus uh, als zij huis zien waar wat aan te slopen valt, dan hebben ze weinig woorden nodig en dan gaan ze aan de slag. En dat levert een, ja, een hilarische roman op van een bladzijde of 220. Uh, en er zit heel veel ja, negatieve energie in het boek. En daar word ik, daar knap ik heel erg van op. Ja, ja. <laughs> Niet omdat ik zelf zo'n sloper ben, maar hij weet dat heel goed op te roepen, deze Stijn van der Lood. Het is echt een heel, uh, heel uh, levendige schrijver. En er zijn een paar momenten, heel soms, dat hij het verhaal even stilzet. En ik zal er één stukje van uh, voorlezen. Dat is als onze uh, oudste broer Peck. Het zijn dus echt nog jonge jongens, maar door de oorlog al volwassen geworden. En uh, moeder is uh, vlak na de oorlog overleden. En over die vader kom ik straks te spreken. Uh, die loopt over zo'n terrein heen met allemaal puin. En uh, nou, hij ziet dat de zaken wel goed gaan. En zijn broer die hangt weer half aan een regenpijp uh, op het dak... Uh, de boel naar beneden te trekken. En in het puin ziet hij dan een halve kleerkasspiegel. Per ongeluk verschijn ik daarin opeens in beeld... Zelf. Van onderaf bezien, tegen de achtergrond van de hoge regenwolkluchten. heroisch beeld. Daar sta ik, Pek, directeur van het familiebedrijf... werkgever van Volker en van Vollemond... onderhouder van Tines en diens vader... en niet te vergeten de totale toeverlaat van mede-eigenaar Broerlief... Nou, uh, uh, zo gaat het nog een tijdje. Hij ziet zichzelf als een grote held van het, uh, van het slopenbedrijf. Of voor een sloper is hij nog uh, redelijk bij vocabulair. Nou ja, het, het zijn uh, jongens die zich. Uh, deze jongen kan ze goed Het is eigenlijk meer een denker dan een sloper. En daar komen we al, daar we al een beetje de tragiek van het boek in. Uh, want er is in dat verleden, het is vlak na de oorlog... Hè, het optimisme uh, via het hoogtij, dat met die marshallhulp, dat wordt ook al niet lekker gedaan daar in dat Brabant... want de grote herenboer die heeft blijkbaar de beschikking gekregen... over de Marshallhulpgelden die vrij zijn gekomen... steekt heel veel in eigen zak, laat zijn boerderij ervan opknappen... Uh, en geeft af en toe deze jongens een klusje. En uh, die jongens die zullen ook niet veel zeggen over zijn activiteiten... of over de halve illegale activiteit van die herenboer... omdat uh, de vader van het spul... Uh, waarschijnlijk fout was in de oorlog. Nou, dat wordt niet met zoveel woorden gezegd. Het wordt heel subtiel in het boek gedaan. Eén moment is het wel duidelijk aan te wijzen. Dat zal ik ook even voorlezen. Hij is uh, arbeidseinsat. Hij is uh, te werk gesteld in Duitsland, is het verhaal. En dan staat er... Sommigen in het dorp beweren dat het 1941 was toen hij ging. Met andere woorden, dat hij vrijwillig is gegaan. Zijn eigen bedrijf in Aardappelen liep tenslotte niet... Al te bijster zeggen ze hier. Ze beweren dat het bewijs op het gemeentehuis lag. Maar dat is in 1944 in brand geschoten. Zo is het woord van de boeren tegen moederswoord geworden... dat vader nooit is teruggekeerd, bevestigt die boeren in een idee. Want kijk eens naar de familie van Kan bijvoorbeeld. Die zijn toch ook teruggekomen? Uit Berken belt ze nog wel. Nee hoor, die vader van jullie, overgelopen, dat stond vast. Lastig is iets verschrikkelijk, zei moeder een keer. Maar je begrijpt dat die jongens dat niet willen zien. En die moeder die verzet zich er ook tegen. Maar je hebt door dat die vader echt wel fout was in de oorlog. Dat, uh, dat wordt zo, uh, zo opgebouwd. En vandaar dat het boek opgepompt wordt door die sloopenergie. De, de, de zin die meteen naar het stukje volgt is... We laten het verleden rusten. Van belang is de toekomst. Nou, ja, dat zou ik ook vinden als je niet iets hebt om heroïs op uh, terug te verwijzen. Nou, dat maakt dit boek... Aan de ene kant heb je dus die prachtige stijl. Dat slopen en dat uh, alles naar, naar neerhalen. En je denkt jongens hebben lol in hun leven. Hè? Die, de, de ideale baan voor een beetje te drukke jongens. Maar je ziet ook dat er een tragiek onder zit. Die vader die ze eigenlijk willen slopen. En het knap van het boek is, aan het eind denk je... dit moet in volledig pessimisme eindigen. Ze komen erachter dat, uh, ja, dat een hele bedrijf op een soort... Foute oorlogsverleden is gebaseerd op zoiets, maar het boek eindigt merkwaardig nog heel optimistisch. Nou, hoe dat gebeurt, dat moeten de lezers zelf lezen. Stijn van der Loo, uh, slopers. Dan heb ik nog een boek dat zich op het eerste gezicht misschien een beetje somber laat aanzien, uh, uh, alleen omdat het uit Scandinavië komt. Hè. Daar hebben we al de indruk van, nou ja, die mensen zitten de hele dag ja. binnen de kou te verdrijven en aan de drank. En het enige dat ze dan hebben is, uh, is een boek of een boekje. Uh, dat is Helle Helle, dat is een Deense auteur. Een van de grootste Deense schrijvers, zeg ik daarbij. Maar ik ken niet zo heel veel moderne Deense schrijvers, voeg ik daar in één adem aan toe. Uh, Helle Helle. En het boek heet, het heeft een beetje een merkwaardige titel... Dit zou in de tegenwoordige tijd geschreven moeten worden. Het is geen kritiek voor mij, zoals ik al zei. Zo heet het boek. Dit zou in de tegenwoordige tijd geschreven moeten worden. En dat gaat ook over een, uh, over een jong iemand. Een jonge vrouw, een meisje. En uh, zij woont uh, vlakbij Kopenhagen in een uh, huurhuis. Uh, dat is helemaal kaal, dat huis... En ze studeert in Kopenhagen, tenminste dat denken haar ouders. En ze stapt inderdaad ook wel af en toe in het treintje... dat haar van de buitenwijk naar het centrum kan brengen. Maar in werkelijkheid voert ze geen klap uit. Uh, ligt ze de hele tijd op, uh, op de vloer van haar woonkamer... haar niet ingerichte woonkamer, uh, ja, een beetje voor zich uit te kijken... En er ontvouwt zich langzaam een verhaal waarvan ik vergeten was... dat ik het ook heb meegemaakt, zeg maar, als eenzame student... als je twintig bent, dat je zo ongelooflijk alleen kunt zijn. En dat, dat, dat uh, ja, klinkt een beetje triest. Het gaat nu heel goed met me inmiddels. Maar, <lacht> dat, uh, van, van, maar die sfeer weet ze in het boek heel goed te, te vangen. Ja. Zo'n twintig jaar... Ik was, ik was dan geen meisje, laten we het niet altijd spectaculair maken. Maar uh, dat, je, dat, je, dat je studeert en dat je eigenlijk niet weet waarom mm. je studeert... en waar je naartoe moet. En, uh, en dan blijkt ze ook nog... Uh, uh, de parallel wordt steeds sterker. Een soort verloren liefde te hebben. Dat, eh, zoals ze had, was verliefd op Per, dat is misgegaan. Daarna is Lars langs, langs gekomen Dat is misgegaan. En ze zit in haar huisje en ze kijkt naar een station. En daar woont ene Knoet. Dat is nu weer de nieuwe jongen in haar leven. Maar Knoet, maar heeft, ook niks. Knoet heeft al een vriendin. Ja. <laughs> dus, uh, uh, nou, zo'n boek is het. Het is dus heel erg uh, uh, somber. En... Uh, en, en, en uh, dat wordt nog versterkt, die somberheid... doordat haar grote voorbeeld, haar icoon in het leven... is haar tante. Die is sinds begin veertig, dus dan niet zo'n oude vrouw. En die heeft precies hetzelfde meegemaakt. Oh, uh, uh, ook al die mannen die... Uh, en, maar dat klinkt dus heel erg triest. Maar ik moest er heel erg om lachen, omdat... Op een gegeven moment gaat die, die triesteit op je lachspieren werken. En er zit ook een rare nuchterheid in het boek. En ik zal één een stukje voorlezen, dan begrijp je misschien een beetje wat ik bedoel. Uh, die tante, die zegt op een gegeven moment... of daar vertelt ze over, ze dacht... waarom lukt het hen, hè, andere mensen wel... Om, om een man te vinden als het mij niet lukt? Telkens dacht ze dat ze de waarde had gevonden. Maar dan bleek toch dat hij een rare gewoonte had. En gesprekken met zichzelf voerde. Shem bovenop plakjes kaas smeerde. Of achter haar rug om flessen verzamelde als ze een van hun ontelbare wandelingen... in het park maakte. Dat had Henning gedaan. Ze begreep niet dat hij de hele tijd wat achterbleef. Hij liep bovendien ook met een rugzak. Daar verstopte hij de flessen in. Nou, dit soort verhalen zijn erg leuk om te lezen. Want ja, je denkt, waarom gaat het dan mis met die mannen? Dat zijn de grote drama's des levens, of weet ik veel. Uh, maar het zijn van die kleine dingen... waaraan je je ergens, ja, ik weet niet, jam op kaas smeren. Ik weet niet of dat ja, zou bij is. mij ook een afknapper zijn, hoor. Ja. Dat zou precies. Dus ja. Wat dat, vind dat, je, dat was jam op pindakaas. Dat schijnt ook weer helemaal nou, Zie je, dit is nee. heel herkenbaar, ja. Lid. Op een gegeven moment denk je wel: de dames zijn wel een beetje. Ze leggen op elke poeder een ja. zeg maar. Ja. Hoe zeg je dat? Ze, ze zien wel. Uh, uh, maar uh, dus het is een combinatie van, van uh, enorme somberheid. En, en, en dit soort Jij kon er wel om lachen dus. Ja, ik moest er uiteindelijk heel erg om lachen. Ik Omdat dacht eerst, hij zonder is geweest. Jij uh, herkende dat. Ja, ik herkende ja. het eerst. En ik, ik dreigde eerst weer weg te zakken in een inzinking. Ja. Maar toen dacht ik, als je er zo op terugkijkt... En daarom heet het boek ook... Dit zou in de tegenwoordige tijd geschreven moeten zijn. He, uh, als je erop terugkijkt, is het eigenlijk wel heel amusant. Maar als je er middenin okay. zit, is het natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Uh, helle, helle. Uh, nou, dan moet ik even kiezen. Snel door. Nou, ja, ik wil heel even noemen dat, uh, dat uh, Max Havelaar... dat er een uh, nieuwe uitgave van ja. verschenen is. Een uh, in die, chique, in die chique reeks, hè? Perpetuaar alle grote boeken uit de wereldliteratuur komen erin. En nu komt er dus, hè, onze, onze Nederlandse trots komt erin, uh, Multatuli. Uh, het wordt algemeen beschouwd, ja, we zouden hier eigenlijk een kleine enquête kunnen houden... of men dat ook vindt als het grote boek van de Nederlandse literatuur. Ik weet niet, Jan? Wat... Nou, ja, ja, Jan Siebeling. Ja, Ik denk het wel. Daar werd ik nog weer aan gerefereerd door uh, Diederik van Vleuten... in zijn prachtige uh, toneel over zijn oom Jan van Vleuten, die in Indië... Uh, grote plantages had en zo, de hele familie trouwens. En, uh, en dan gebeurt het ook weer vlak bij de heer, bij Bak. Dus, ja. dus hij refereert, iedereen in de zaal ja. weet, oh ja, ja, ja, dat kennen we dus. dus Het is toch een uh, ja, ja. collectief zit ja. het, uh, in ons geheugen. Ja. Ja. ja, het is een eikpunt natuurlijk. nou Wat ik gedaan heb is, uh, wat doe je met eikpunten? Die lees je eigenlijk nooit meer. Hè? Die heb je op de middelbare school gelezen ja. en dan uh, vind je het wel <kwijnt> weer mooi. Uh, ik heb het maar voor de gelegenheid van begin tot eind uh, gelezen. Lezen. En het is, ja, het, is, het is geweldig. Het is meeslepend. <laughs> en dat, dat zit hem in allerlei dingen. Uh, Multatuli, humor en Nederlands literatuur is altijd een beetje een moeilijke zaak, geloof ik. Maar Multatuli had het. Je moet heel vaak lachen om het boek. En dat komt natuurlijk door allerlei tegenstellingen die hij gebruikt. Hè, Droogstoppel. Iedereen kent Droogstoppel. Hè? De, de, de, daar die sleep je het boek in. Droogstoppel is bijvoorbeeld tegen poëzie. Hè? Uh, een beroemde Zijne staat meteen al aan het begin van het boek. Ik heb niets tegen verse op zichzelf, zegt Droogstoppel.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 De verse maker is door de guurheid van de eerste regel aan een vol uur gebonden. Nou, zo zo tette hij ja, nog een ja. tijdje <laughs> door. En dus hij is, hij is heel erg op feiten en voor handel. En, uh, dus Droogstoppen is, is een enorme geestige figuur, en eigenlijk een akelige figuur, en tegelijkertijd ook een innemende figuur. Je gaat ja. toch wel met hem sympathiseren. En daar wordt dan de grote figuur van Max Havelaar tegenover gezet. De held, de, de man die niks fout kan doen, die heel Indië gaat redden, die heel Nederland gaat redden. Nou ja, De, de droom van iedere vrouw. Daar is echt niets mis mee met die, met die Max Havelaar. En dat zou... Op zichzelf zou dat vreselijk zijn. Als hij los zou staan, dan denk je, jezus, wat een ellende. Zo'n goede man. Maar door die tegenstelling werkt dat natuurlijk heel erg goed. En de grap van het boek is ook, dat en dat vergeten veel mensen... dat Multatuli het eigenlijk veel meer met droogstoppen eens was... dan de meeste mensen denken. Multatuli vond ook dat de waarheid gehoord moest worden. He, natuurlijk niet zo humorloos als droogstoppen dat misschien doet. Hoewel, in die humorloosheid is die heel erg geestig. He, maar Multatuli vond ook echt uh, dat, was het, uh, dat het rijm, het metrum... niet de baas moest zijn. He, schoonheid moet wijken voor waarheid. Dat is eigenlijk wat, uh, wat, je, wat je mee moet nemen van Max Havelaar. Behalve dat het echt een feest is om het te lezen of te herlezen. Dus uh, doe dat gerust. En dan kom ik bij het laatste boek. En dat sluit mooi aan, denk ik, bij onze volgende gast. Zou ik bijna zeggen. Joyce ja. Kroodnat. Die dan? heeft de, de film met Marilyn Monroe gezien. En er is nu uh, net een boek uit. Ja, maar... Tenminste, in het Nederlands uh, verschenen is dat boek. Een film over mm -hmm. Marilyn Monroe eigenlijk meer. Ja, die, is die de film de... over ja. Marilyn Monroe. En dit is ook een, een roman uh, ja, over de laatste jaren van Marilyn, Marilyn Monroe. Dat zijn niet te vrolijke. Jaren uh, geweest, uh, misschien. Uh, het boek heet 'Het Waanzinnige Leven van Maf de Hond en zijn baasje Marilyn Monroe'. En het is uh, geschreven door Andrew O. Hagan. En het is dus verteld door uh, de hond van Marilyn Monroe... die ze de laatste twee jaar van haar leven had. Die nou, hond had ze ook echt hebben begrepen. Het is toch een beetje tricky, hè, een is verhaal een, door een hond uh, laten vertellen. Me ja, me ja het is tricky, het, het, het is uh, ingewikkeld. En er zijn boeken die heel erg mislukt zijn met ja. honden als vertellers. Er zijn ook boeken die geweldig zijn met honden of dieren oh, als ja? vertellers. Nou, Virginia Woolf heeft een prachtig boek geschreven. Hm. Ik heb hierbij me Furling Klinkenborg... met een landschildpad in de hoofdrol. <laughs> uh, uh, Swift in Culliver's Travels, laat paarden. Uh, nou ja, dus, het, het, is dus, ja. het is een Soms lukt het, soms lukt het niet. En de vraag is natuurlijk of het hier uh, uh, gelukt is. Uh, nou, het is een uh, waanzinnig leven van man. Het is een waanzinnig goed boek. Het is echt een, uh, ja, een verrassing is het. En dat komt doordat Marilyn Monroe is natuurlijk leuk. Tenminste, ik vind Marilyn Monroe leuk. Maar ik geloof niet dat ik de enige man uh, ben... die Marilyn Monroe leuk vindt. Maar goed... Uh, uh, maar zij is nog niet eens de hoofdrol. Die, die, die maf is zo geweldig leuk, die hond. Die heet niet maf omdat hij gek is of zo. Maar uh, Marilyn krijgt de hond van Frank Sinatra. Huh? En uh, ze noemt hem dan ook meteen maf. De, nou, de mafia, de, de, de band mm. die Frank Sinatra... Dus mm. Frank reageert er een beetje uh, getergd op. Moet dat nou allemaal? Nou, dat, is dus al, dat soort dingen zijn nog heel erg leuk. Uh, ik weet niet of mensen de film uh, Midnight in Paris hebben gezien... van, uh, van uh, Woody Allen. Daar ja, is ook een beetje wisselend op gereageerd. Dat vond ik ook een enige film, omdat iedereen... Uh, uit de jaren twintig in Parijs daarin rondloopt. Kert Ernest Hemingway... Ja. Nou ja, uh, Onze held komt ze allemaal tegen. MAF komt ze ook allemaal tegen. Al die uh, alle grote oh, figuren ja. rond Berlin Monroe heen. Ik noemde al uh, Frank Sinatra. Nou, Sammy Davis Jr. Ja, die steelt ook een beetje de show. Misschien doet hij dat altijd wel. Heb ik tijd om een stukje nou, voor te... Nou goed, heel... dan, dan, uh, die wordt levendig opgeroepen... zoals Sammy Davis Jr. was. dat je nog één minuut was. hebt Oké, okay, ah, nou Sammy Davis Jr. Nou, en, en wat het leuke is van, uh, van de Maf de Hond... is dat hij zich met gesprekken bemoeit. En dus hij, Marilyn neemt, uh, neemt hem mee naar feestjes. En als hij het met iemand niet eens is... Uh, bijvoorbeeld uh, de criticus Wilson uit de tijd... maar ook andere figuren, dan bijt hij ze in de enkels. Ja. Dus hij he, ze is toch ook nog zo'n literatuurcriticus. Uh, oh. En... En uh, het boek wordt naar een uh, uh, soort niveau getild. Uh, er zitten de sessies in uh, met, uh, met de therapeuten van Merlin. Met haar, uh, met haar uh, psycho psychoanalyticus. Uh, die heeft ook echt bestaan. Dat verwijst allemaal naar. Freud. Onze hond blijkt alles te weten van Freud. Maar op een gegeven moment komt het gesprek bijvoorbeeld op een, een van de grootste schrijvers van de 20e eeuw, Sal Bello. Vind ik ook een van de grootste schrijvers van de 20e eeuw. Er komt een personage in voor dat is dan voor de insiders Charlie, die komt uit een van de boeken van Bello gelopen, rechtstreeks. Er komt er een pastiche van twintig bladzijden Bello achter elkaar geschreven. En het is echt Bello die, die je dan leest, hè? Het is niet echt Bello, maar hij doet hem perfect na. Dus het is niet zomaar een hond die vertelt, maar het is een hond die echt de hele westerse cultuur op zijn duimpje kent daarmee kan spelen, ja. ze voor- en ze afkeuren heeft, agressief wordt als Bello beledigd wordt, bij wijze van spreken, uh, die heel erg veel van uh, Marilyn Monroe uh, uh, weet. En het eindigt natuurlijk uh, ja, tragisch, als het leven van Marilyn tragisch eindigde. Maar nu kijk ik al een beetje naar Joyce, ja. omdat we daar straks misschien nou, meer Ik denk dat door. ik mooi een film ga kijken, als <laughs> ja. ik het zo hoor. Ja. Ja. Nou, het is echt ja. een geweldig boek. Ja. <laughs> goed. <laughs> uh, nou, goed. Het waanzinnig leven van Maf de Hond is een baasje Marilyn Monroe Andrew O. Drew Ja, uh, Dankjewel, uh, Adi Storm. Als u de, de titels nog even na wat Lezen kunt u terecht op teletekstpagina 260 en natuurlijk op onze website nieuwshow.nl. We hebben het al een paar keer gezegd. Sinds afgelopen donderdag draait de film My Week with Marilyn in de bioscopen. Een romantische comedie over Marilyn Monroe dus. De film is gebaseerd op de dagboeken van Colin Clark... en laat de perikelen achter de schermen zien bij de opnames in 1956... van de film The Prince and the Showgirl... waar Marilyn een hoofdrol in vertolkte. Over My Week with Marilyn en de vertolking van deze legendarische Hollywoodster... door actrice Michelle Williams. We gaan praten met filmdeskundige en NRC-journaliste Joyce Roodnatt. Goedemorgen. Hallo. Uh, je hebt de film gezien, vond je het wat? Ik vond het wel een leuke film, ja. Maar ik, ik had iets briljants verwacht uh, op grond van, van de berichten. En dat was het niet. Het is een heel gezellige film. Ja, de kritieken zijn een beetje, een beetje dun verhaaltje. Dat is het eigenlijk. Ja, nou ja het, is niet... het is niet alleen een dun verhaaltje. Het is zo romantisch gemaakt dat je... Uh, tenminste, ik ga steeds andere dingen denken. Wat dus oh. uh, dan? Bijvoorbeeld, uh, nou ja, bijvoorbeeld, daar gaat het over een jonge jongen... die op sleeptouw genomen wordt door de arme filmster Merlin Monroe... die zo geplaagd wordt door de rest van de crew... dat ze nou net hem vertrouwt en dat niet alleen. Er komt ook een soort relatie. Yeah. Dingen, ja... Nou, dan wil ik weten waarom die Monroe dat doet. Want het is zo'n grote ster, ze hoeft het niet te doen. Dus want het is gebaseerd... Ik denk dat ze die jongen exploiteert, maar daar gaat het niet over. Nee, maar het, het, het is gebaseerd op een boek. Maar een het merkwaardig boek... is dat er twee boeken door ja. diezelfde man geschreven zijn. Dus één... ik denk dat die man eerst een boek erover heeft geschreven... en, en dat toen hij vervolgens dacht... heeft gedacht, nou, het was toch eigenlijk wel heel erg mooi. Dus toen ja, heeft ja. hij het hele mooie boek geschreven. Ja, maar... en dat is verfilmd. Dat is verfilmd. Dus het is, een, het is, zeer, het is echt schattig. En ook wat er in die tweede schattig. tevoorschijn komt, is eigenlijk... dat ook een beetje in een verhouding krijgen. Ja, nou ja, ze, ze durft niet alleen te slapen. Dus hij slaapt bij haar. Maar volgens mij gebeurt daar niks. Maar af en toe is er een kus. Moeten we even aan MAF vragen? MAF nee. zou het ja, weten, ja. ja maar absoluut. Die, die komt in die film niet voor, helaas. Nee. Maar Arthur Miller komt er even in voor. Maar die wordt heel slecht gespeeld. Dus je, je moet je steeds inprenten. Dit is Arthur Miller, jongens. Want anders dan ah. snap je dat helemaal niet. Maar, heb, ja. maar, maar zij uh, is, is schattig, maar, maar erg eendimensionaal. Wat, wat mensen willen, dat Monroe. Is dat schattige meisje wat zo graag, wat zo nodig gered moet worden? Want je zegt, en die zo graag de actrice wil zijn. Want jij zegt bij Arthur Miller van ja, je moet steeds bij jezelf denken van dit is Arthur Miller. Ja. En heb je dat ook bij uh, Michelle Williams dat je steeds moet denken dit is Marilyn Monroe? Nou nee, ze, omdat uh, zoveel mensen hebben Marilyn Monroe nagedaan dat zodra je dat haar ziet en die moedervlek en die een lippenstift ja. dan dat is genoeg dat is dat is dat is dat de, dan zijn de coördinaten daar. Ja. Dus, uh, en ze speelt het mooi, maar het is, ze lijkt helemaal niet op Marilyn Monroe. Ik heb toevallig, nou niet toevallig... er was een avond in de movies in Amsterdam... daar lieten ze eerst The Prince en de Showgirl de echte zien. En toen deze film, daar oh. ben ik naartoe gegaan. Wat leuk. Ik hoop dat ze dat... Ik kan het niemand aanraden... Want, maar ik hoop dat ze dat meer gaan doen... want dan pas krijgt deze film zijn waarde. Dan Wat zie je leuk. hoe goed ze Tuurlijk. dat hebben allemaal over nagedaan. Want het is echt ja. heel knap. Maar je ziet ook dat Michelle Williams... Helemaal niet op Marilyn Monroe lijkt. Nou ja, naarmate iets natuurlijk beter is nagedaan, vallen de verschillen extra op. Ja, maar andere dingen lijken weer geweldig. Bijvoorbeeld, Kenneth Branagh, de grote Shakespeare-acteur, ja. speelt Laurence Olivier. Ja. Dat is de beroemde uh, acteur die tegenover Monroe uh, stond in Die Prince and the Showgirl. Kenneth Branagh lijkt helemaal niet op Laurence Olivier. Maar dat hoeft ook niet. Maar die speelt hem zo goed dat je steeds hem toch herkent. Ja, maar dus, dus ook had de... veel minder bekende figuren natuurlijk. No. Oh, Lawrence Olivier. Nee, kom er, er, nee, nee, nee, nee. Ik denk dat een hoop mensen uh, dat gewoon voor lief hebben. Nee, nemen, maar terwijl... ik heb dus ze nu achter mekaar gezien en ik heb dus gezien dat Kenneth Branagh Olivier heel goed speelt, terwijl die totaal niet op hem lijkt. En Michelle Williams lijkt wordt zo natuurlijk mooi gemakkeerd enzovoort. Ja. Haar bewegingen ja. zijn ook precies Monroe. Dus er wordt alles aan gedaan om haar op Monroe te laten lijken, maar oh. dat dat klopt niet zo goed. Ik, ik las ergens op een Amerikaanse site... dat er in één scène dat de, de, uh, de moedervlek ontbreekt... Ja. en dat die één keer uh, in een andere scène op de andere wang zat. Dat weet ik niet, maar dat vind ik altijd te details. Ik <laughs> ja, kan me niet Ja, Dat is grappig, maar dat, ja. dat doet natuurlijk niets af. Van haar, dat, Die vrouw speelt, het, speelt heel goed deze rol, ja. maar ze lijkt niet. En het gekke maar, is dat... ze is bijvoorbeeld te dun. Daar, daar, da, da, daar de aandacht zich ja. op concentreert eigenlijk. In alle kritiek ja. en alle verhalen... Maar dat is ook hoe de film verkocht wordt. Dat ja? is niet voor niks. Zij heeft nu een Oscar-nominatie. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk een nominatie voor Marilyn Monroe, niet voor haar. Dat is een soort, soort ja. eerbetoon. Ja, dat denk je dat. Ja, dat Wa denk wat, ik. wat mankeert er aan haar, behalve dan uh, de nodige kilo's? Nou, dat vind ik heel belangrijk, die nodige kilo's. Ja. Dat, dat, uh, de, de, de, de Prince and the Showgirl die concentreert zich... en terecht heel erg op de kont van Marilyn Monroe. Die had zo'n mooie kont. En die zat ook altijd in die jurken genaaid. Dat, dat is hier niet, in die andere film dus niet, dat kan helemaal niet. Want zij is volgens de moderne, uh, vindt voor mij, naar mijn idee, suffe uh, schoonheidsidealen, een, een jongen met tieten. Ze heeft een smal kontje, dat ja. werkt niet zo erg. Maar goed, dus, dat kun je ook weer zeggen, detail, belangrijk ja. detail. Maar zij uh, durft niet zo slecht te spelen als Marilyn Monroe zelf speelde. Dat dat kan ze waarschijnlijk ook niet, omdat ze echt wel een goede actrice is. Ja. Nou ja, in Monroe wordt in die film afgeschilderd als iemand die heel erg onzeker is. Ja. En die voortdurend. Die, uh, met die en terecht, want ze kon niet acteren voortdurend iemand met zich meesleept die, die zegt... Ja. je bent geweldig, je bent geweldig, je bent geweldig. Ze heeft die, die, die, die beroemde actingcoach ja. bezig. Ja, en, ja, en die, uh, maar iedereen roept de helder... je bent geweldig, want ze ja. denken... dan levert ze tenminste iets. Ja. En één geweldige zin zit erin van Laurence Olivier. Ik weet niet of die historisch is, maar ik hoop het wel. Van houd de op, wees nou gewoon sexy. Ja. Dat is natuurlijk wat ze heel goed kan. Ja. En dat moet ze ook doen. Maar ja, ja. dat wil ze niet meer. Nee, maar gewoon op het eind. Want zij geklaagd dan hè, bij deze jongen... met wie ze dan een week lang uh, leuk optreedt. Trekt. He, dat is ja. een, een jongen die zijn derde assistent heeft. Dat ja, een is baantje echt een jongetje van jongetje, niks. Maar, ja. goed, uh, maar veilig natuurlijk. Maar, ook maar, jongetje. maar veilig. En, uh, en die zegt natuurlijk ook: uh, Je bent geweldig, ja. maar dan ben je de draad kwijt. Hij zegt, ik ben gewel, je bent geweld, daar is hij, Daarom heeft ze hem ook voor. Hij is, hij is een beetje het hondje van Marilyn Monroe. Ja. Hij, hij, hij uh, moet eigenlijk de spullen aandragen. Maar, uh, maar hij, uh, hij, hij loopt achter haar aan als een hondje. Ik weet het alweer. En, dan maar daar, en op het eind dan zit die Laurence Olivier zit dan te kijken naar de naar die, die film. Of een eerste versie van die film. En dan komt die jongen dan komt ook even binnen. En dan zegt hij van nou ja. Eigenlijk heb ik me toch vergist. Het is toch fantastisch. Ja, dat, dat vond is ik heel erg on, on, onwaarschijnlijk. Dat geloof ik ook niets van, maar dat is wel een beetje waar de, dat is wel waar de film over gaat en waarover het probleem van deze mensen ook gaat. En dat zit goed in de film. Je ziet twee culturen bij elkaar komen: de Britse acteercultuur van Olivier, die een hele goede acteur was, en de filmcultuur van Hollywood, waar iemand gewoon heel goed sexy kan zijn, en dat ook voortdurend kan volhouden... een bepaald personage. En dat, dat spoort helemaal niet met elkaar. En Olivier moet natuurlijk zal hebben moeten toegeven... dat zij uiteindelijk op die film veel beter was dan zij... hoe slecht ze ook acteert, ja. omdat ze eraf spat. Dus je ja. wil de hele tijd naar haar kijken. Dus in die zin is het toch ook wel een interessant thema... Het is heel interessant, maar ik vind het dus een beetje jammer dat het daar allemaal niet zo erg over gaat. Het gaat over die jongen die daar als dat hondje achter Monroe aan loopt en aan het eind natuurlijk loopt ze weg met Arthur Miller en was het niks. Maar het was natuurlijk de hele tijd al niks. Nou, het, het hondje loopt niet achter Monroe. Hij probeert haar wel te verbeteren, zeg maar. Oh ja, nou dat, deze jongen probeert haar niet te verbeteren. Nou, zijn diagnose is niet... dat Marilyn Monroe uh, is. En dat is natuurlijk wat Marilyn Monroe is. Uh, ze hoeft niet te spelen. Dat is, nou. ja. ja, dat is misschien het. Dat weet ik niet. Ze, was natuurlijk wel, ze speelt de hele tijd zichzelf. En dat, is een hele, dat doet ze heel erg goed. En, maar eigenlijk in films waar een verhaal moet zijn... valt het dan een beetje plat, want dan wordt het een beetje maf. Zo'n vrouw die de hele tijd maar de indruk maakt van... ik ben zo mooi en red mij, wat heerlijk is. Ook voor vrouwen. Vrouwen zijn ook dol op haar. Je wil haar redden. Je wil zorgen dat het goed met haar gaat. En ze is ook nog zo mooi... Maar dat hou je niet een hele film vol. En daarom vind ik eigenlijk maar één echte leuke film van haar. Dat is Some Like It Hot. Billy Wilder heeft die geregisseerd. Dat was iemand die wel een verhaal kon vertellen. En haar gedwongen heeft in een soort ontwikkeling in een rol. Echt een grap, grappige vrouw die uh, zelf niet in de gaten heeft dat ze sexy is. Maar dat ook geloofwaardig niet in de gaten hebt In al die andere films denk je, ja, ja, Merlin, ja. oké. Okay. Maar hier geloof je het echt. En echt haar humor. Ze was wel geestig, blijkbaar. Althans, in die film zit dat erin. Maar ook wel met Jack Lemmon en Tom Curtis, die, Tony Curtis, die ook heel erg geestig zijn. En dat ook, was een film die na deze nee, nou, is gemaakt, ja. Het, ja. Ik geloof of hij nou goed of slecht is, een commerciële hit uh, Ja, wel, en je, het is, is ook klar, heel erg leuk. Hè? Ik wil niet die film afkraken, want het is een ontzettend leuke film... Ja, en die Oscar, ja, je weet het. Nou, niet, ik hoop he? wel dat hij naar Meryl Streep gaat, zeg. Ja, ja. Nou, ja maar het is trouwens opvallend dat het dus beide Oscar-nominaties gaan voor, over voor een vrouw die, die spelen, Ja. ja. ja. Zijn ze kennelijk dol op in Amerika? Nou, het, ja, dat is ook altijd knap. Dan kan je ja. knap zeggen. Ja, ja. Hartelijk dank. We spraken met filmkenner NRC-journalist Joyce Roodnat over Marilyn Monroe. Naar aanleiding van de film die deze week hier in Nederland begonnen is: My Week with Marilyn. Zometeen, kamerbreed en daarin te gast. Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks. VVD-europarlementariër Hans van Balen En Marco Pastos, ex-wethouder van Rotterdam. Samen thuis, samen trots. De bekendste dierentuin van Nederland, in Emmen, gaat verhuizen. Tot verdriet van de oud-directeur. Omdat ons levenswerk tegen de vlakte gaat...